En zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu de nacht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 Shut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 Wat jij voor je ziet Neem de klok mee Zet hem ongelijk Laat de wijzers draaien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 Voor je ziet. Wees nog even stil Wees nog even Zoals nu Wees nog even hier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 You're just van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Dit is Julie Stupinetski met het NOS journaal. Op de snelweg tussen Antwerpen en Eindhoven hebben vrachtwagendieven het vuur geopend op de Belgische verkeerspolitie. Niemand raakte gewond. De politie had een melding gekregen over een vrachtwagendiefstal in Arendonk en besloot te posten bij de grens met Nederland. Toen de dieven de politie zagen, openden ze het vuur en probeerden ze op de Belgische agenten in te rijden. De politie schoot terug en kon zich op het nippertje in veiligheid brengen. De politiewagen raakte zwaar beschadigd, doordat de vrachtwagen er in volle vaart tegenaan reed. De gestolen vrachtwagen vloog in brand. De daders zijn ontkomen. In New York zijn twee mannen veroordeeld voor het beramen van een aanslag op het vliegveld JFK. Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de aanslagen van 11 september overtreffen. De mannen werden in 2007 gearresteerd. De straf tegen de twee wordt later bepaald. Verwacht wordt dat ze levenslang krijgen. In Los Angeles is de Amerikaanse scenario-schrijver Tom Mankiewicz overleden. Hij schreef onder meer mee aan de eerste twee Superman-films en een aantal James Bond-films... waaronder Diamonds Are Forever en The Man with the Golden Gun. Mankiewicz stamde uit een echte Hollywood-familie. Zo regisseerde zijn vader Joseph films als All About Eve en A Letter to Three Wives. Zijn oom Herman schreef mee aan de klassieker Citizen Kane van Orson Welles. Tom Mankiewicz leed al een tijd aan kanker. Hij is 68 jaar geworden. De duiker die afgelopen avond op de Oosterschelde vermist raakte, heeft zich gemeld. Hij was te water gegaan bij Scherpenissen op het eiland Tolen. Daarna werd er niets meer van hem vernomen. De brandweer en politie begonnen een grote zoekactie, maar na een uur meldde de man zichzelf op de wal. Afgelopen weekend raakte ook een duiker vermist bij het Zuid-Hollandse Oostvoorne. Naar die man is tot nu toe te vergeefs gezocht. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 graden. Morgen periode met zon afgewisseld door stapelwolken, het wordt dan 22 graden.